8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Over de problemen tussen de Belastingdienst en woningcorporaties hoort u zo dadelijk in het Radio 1 journaal en de soap rond het zogenoemde Marokkanen debat afgelopen nacht in de Tweede Kamer hoort u ook meer over. Nu eerst het NOS journaal. Hier is Dorot Meegens. De Nederlandse spoorwegen gaan de komende jaren waarschijnlijk 100 miljoen euro bezuinigen. De FNV is bang dat die bezuinigingen ten koste gaan van duizend banen volgens de spoorwegen is dat getal uit de lucht gegrepen. Volgens een adviesbureau dat is ingehuurd door de NS-directie... kan er de komende jaren 100 miljoen euro worden bezuinigd. Bij ondersteunende functies zou 30 procent van de kosten kunnen worden geschrapt. De plannen moeten nog worden uitgewerkt. en De gevolgen voor het personeel zouden in een later stadium duidelijk worden. Behalve de FNV denkt ook het CNV dat er veranderingen in aantocht zijn bij de NS. Tijdens het lopende CAO-overleg hebben de bonden ook al... te vergeefs vragen gesteld over de reorganisatie. De meeste corporaties zullen dit jaar moeite hebben de extra huurverhoging voor de hogere inkomens door te voeren. Er zijn net als vorig jaar problemen met het verkrijgen van de salarisgegevens van de Belastingdienst. Dat zeggen corporaties en de koepel Edes tegen de NOS. Corporaties hebben de gegevens nodig om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Maar bij de Belastingdienst ontbreekt van veel woningen of huurders de benodigde informatie. Woningcorporatie Beter Wonen-Vechtdal gaat niet meer wachten op de Belastingdienst en vuurt een... Voert een vaste huurverhoging in. Wij gaan de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorvoeren, want het kan gewoon niet. De tijd was heel krap. En uh, we moeten de week voor, kun je de dag, uh, de huurverhoging op de mat hebben liggen. Ja, en dat, dat moet gewoon de volgende week gaan draaien. En dat uh, gaan we als redden. Minister Blok hoopt dat door inkomensafhankelijke huren scheefhuurders verhuizen naar een koopwoning. De samenwerking tussen de Nederlandse Spoorwegen en het Haagse vervoerbedrijf HTM gaat door. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de deal. Den Haag zal 49% van de aandelen HTM verkopen aan NS... voor een bedrag van 45 miljoen euro. Samen gaan NS en HTM tientallen miljoenen euro's investeren... in de kwaliteit van het openbaar vervoer. Door de samenwerking moet onder meer de aansluiting van de treinen... met de bussen en trams beter worden. Staatssecretaris Van Rijn is bereid om het zorgplan aan te passen. Het principe blijft dat mensen met eigen vermogen... meer betalen voor de zorg. Maar hij gaat kijken of er voor enkele gevallen... een uitzondering gemaakt kan worden. Hij noemt de twee belangrijkste. Als mensen een uitkering hebben, telt die dan mee voor die vermogensinkomensbijtellingen... Voor voordat je een eigen bijdrage gaat betalen. Daarvan heb ik gezegd van dat we uh, zullen gaan regelen dat die letselschade uh, niet meegeteld uh, wordt. We hebben gekeken hoe het zit met uh, als je een eigen huis hebt wat niet verkocht kan worden. Daarvan hebben we gezegd dat we iedereen de mogelijkheid geven om een periode van vier jaar te hebben... Uh, zodat je huis in die periode van vier jaar verkocht uh, kan worden. Sinds 1 januari betalen mensen met spaargeld of een eigen huis meer voor een plaats in een verzorgingshuis... dan mensen die geen eigen vermogen hebben. Het debat in de Tweede Kamer over Marokkanen heeft geen nieuwe standpunten opgeleverd. De PVV had het debat aangevraagd naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Volgens die partij werd in de discussie die daarop volgde ten onrechte gesproken over voetbalgeweld. PVV-kamerlid Van Klaveren vindt dat de problemen die worden veroorzaakt door jongeren van Marokkaanse afkomst te vaak onbesproken blijven. De andere partijen namen hier afstand van. D66-kamerlid Van Wijenberg. Volgens de PVV ontkennen wij allemaal dat er problemen zijn. Meneer Van Klaver, dat ontkent helemaal niemand. Wij zoeken alleen de oplossingen naar die werken. U brengt het probleem geen steek dichter bij een oplossing. U hebt vandaag uw feestje. U mag weer schreeuwen. De kippen in het hok staan weer te fladderen. En er is geen probleem mee opgelost. Zometeen in het Radio 1-journaal meer over dit debat. In Nieuw-Zeeland mogen zonnestudio's jongeren onder de 18 jaar niet meer onder de zonnebank laten. De regering wil met het verbod het aantal gevallen van huidkanker terugdringen. Volgens de minister van Volksgezondheid hebben Nieuw-Zeeland en Australië... het hoogste percentage huidkankergevallen ter wereld. Het weer blijft vandaag bewolkt met maar af en toe zon. Plaatselijk kan het zelfs licht sneeuwen of een beetje regenen. Het wordt 6 of 7 graden. Verder waait er een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Morgen en zondag minder wind en weer meer zon. En het wordt in het weekend ook wat warmer. Zondag kan het 9 graden worden. Verkeersinformatie krijgt u van John Sahoka. Pieters op de A8 richting Amsterdam. 2 kilometer voor de aansluiting A10. Op de A9 richting Almstelveen staat 2 kilometer bij knoopend Badhoevedorp. A28 naar Utrecht. 3 kilometer bij Leusden. En problemen bij de sporenwegen. Want door een overwegstoring rijden tussen Zolle en Meppel geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. John Hokka, dank u wel. En over de Joint Strike Fighter hoort u meer over 55 seconden.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 Wat is er toch aan de hand met de Joint Strike Fighter? De teststoelen zijn gekocht en u hoort het, ze vliegen ook, maar ze blijven aan de grond. Tja, weg zijn ze. En met het aanpakken van het scheefuren gaat het ook al niet goed. Want het lukt veel woningcorporaties niet om de inkomensgegevens van huurders op te vragen bij de Belastingdienst. En die gegevens hebben ze nodig om de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli in te voeren. Zo krijgen veel corporaties van de Belastingdienst over hun eigen woningen te horen dat de eigenaar, de huurder, of het inkomen niet bekend is. Of bijvoorbeeld dat het huisnummer niet klopt. De woningbouwvereniging Beter wonen Vechttaal voedt daarom de inkomensafhankelijke huurverhoging niet in. Ja, bij ons 4%. We gaan de inkomens van de niet doorvoeren, want het kan gewoon niet. En uh, uitstel is geen optie. Kees Naberman, hoort u adjunct-directeur van die woningcorporatie Beter Wonen, Vegdal. Ronald Paping is de directeur van de Nederlandse Woonbond, dus de Belangenvereniging van Huurders en Woningzoekenden. Meneer Paping, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dat de signalen die u ook krijgt van andere corporaties? Ja, ik krijg van heel veel corporaties signalen dat er uh, grote problemen zijn. En corporaties ook onder grote tijdsdruk uh, staan, want de uh, Huurvoorstellen moeten voor 1 mei bij de huurder liggen. Anders kan de huurverhoging niet per 1 juli uh, ingaan. Ik weet in ieder geval van vorig jaar, want tot nu toe kregen wij als huurders. natuurlijk hebben wij nog geen huurvoorstellen gekregen. Maar van vorig jaar weten we al dat een kleine 20% van de gegevens niet klopt. Uh, ja, en ik denk dat het dit jaar hetzelfde zal worden. Uh, en vervolgens vindt er ook nog een heel traject plaats. waar ook allerlei dingen fout kunnen, kunnen gaan. Ja, eerst maar eens over dat wat niet klopt. Hoe kan dat? Aan wie ligt ja. dat dat het niet klopt? Geven de corporaties hun gegevens niet goed door? Zitten er een gemeente dan nog tussen? Of heeft de Belastingdienst de zaak niet op orde? Nou ja, laten we eerst uh, constateren, en dat hebben wij als woonbond al meermalen gedaan, dat dit een gedrocht van een, uh, van een wetgeving is. Uh, en die ook door een aantal uh, aanscherpingen en aanpassingen daarvan alleen maar onwerkbaarder geworden is. Men heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment gezegd, en terecht, dat de kinderen het inkomen niet van meetelt. Maar dat betekent dat het voor de Belastingdienst weer moeilijker wordt om de goede inkomensindicatie uh, te geven. Uh, nou, Er is nog een probleem uh, met hoeveel mensen wonen er in zo'n woning. Dat is De pijldatum is twee jaar geleden. Maar het, het gaat uiteindelijk om hoeveel mensen er wonen per 1 juli 2013. Ja. Dus de foute kansen die nemen alleen maar ja. toe. Mm -hmm. Want... Ja, is niet gewoon mogelijk. Zo werkt het dus niet. Het inkomen van de hoofdhuurder, degene op wiens naam het staat, uh, dat is niet het enige wat je moet weten. Nee, dit is ook volstrekt willekeurig. want uh, iemand die misschien in zijn eentje 50.000 euro uh, verdient, is redelijk rijke huurder. Maar als je in een gezinssamenstelling het met z'n tweeën moet verdienen en ook nog een gezin hebt met twee of drie kinderen, dan ben je helemaal niet rijk. Dus die wetgeving is al heel willekeurig. Maar als dit echtpaar bijvoorbeeld gaat scheiden, dan vielen ze eerst wel onder, onder die hoge huurverhoging, maar nu niet meer. Nee. Zegt u nu, dit is toch wel prettig voor de, de huurders, dat het nou uh, niet door lijkt te gaan? Nou, ik vind het dramatisch wat hier uh, gebeurt. Ik vind ten eerste al dat uh, de huurverhoging veel te hoog is met die 4%. Ja, want dat, uh, dat, dat geeft een beter wonen, vecht al bijvoorbeeld aan. Hè? Die nemen het zeker voor de onzekeren, gaan niet naar de inkomens kijken, maar doen voor iedereen 4%. Ja, dat is in ieder geval voor ons halve winst. Want dan gaat die zogenaamde gluurverhoging, dat is zo noemen we de inkomensvervakkelijke uh, huurverhoging, gaat dan niet, uh, niet door. Uh, maar dat betekent nog steeds dat de huurverhoging anderhalf procent boven inflatie uh, is. Eh. Uh, ja, wij, wij zullen de komende maanden, want de huur, huurders hebben nu nog geen huurvolgens voorstel... maar de komende maanden zullen we alles doen om huurders zo goed mogelijk uh, voor te lichten. En we zullen ook proberen uh, een goed beeld te krijgen van wat er allemaal misgaat. Want dit is nog maar fase 1 van wat er mis kan gaan. Want het is namelijk in de gegevensaanlevering tussen de Belastingdienst en de Verhuurder. Ja. En u vreest ja. dat, er, dat er tussen de verschillende woningcorporaties ook verschillen gaan ontstaan de komende tijd? Nou ja, kijk, het is natuurlijk toch een beetje raar dat straks misschien voor... 1 vijfde of 1 derde van je huur, dus je gewoon de informatie niet hebt. En daarvoor, daar kun je dus niet die extra huurverhoging uh, doorvoeren. En voor die andere helft ga je dat wel doen. Ja, dan krijg je echt scheve gezichten. Ja. Dus dat is volstrekt uh, willekeurig. Ja, o, scheef wonen gesproken. Ja, dan uh, krijg je verschillende huurverhogingen. Goed, wat gaat u doen voor de huurders? Maakt u er nog een meldpunt van? Ja, wij gaan, uh, volgende week gaan we in de lucht met een uh, meldpunt. Uh, daarom vragen we huurders om aan te geven uh, welke dingen ze meemaken die niet goed zijn. En die proberen we zo goed mogelijk ook in kaart uh, te brengen. Uh, we verwachten dat we duizenden meldingen zullen, uh, zullen krijgen. Uh, en op grond daarvan zullen we toch nog een keer proberen het parlement te overtuigen... dat dit niet de goede weg is om met het huurbeleid om te gaan. We hebben dat vorig jaar gelukkig uh, tegen kunnen houden. Dit ja. jaar is het in de Eerste Kamer alleen onder coalitiedwang aangenomen... met 38 versus 37, dus met één stem verschil... Uh, en laten we er nou echt mee stoppen. De meneer van, de, uh, van Verdal zei ook al van we gaan binnenkort over op de huursombenadering. Dat is een benadering die wij als huurders en als verhuurders veel beter zien zitten. Maar dat gaat pas over twee jaar gebeuren. Uh, maar laten we de, uh, wat mij betreft na dit rampjaar gewoon direct overstappen. Goed. Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. Hartelijk dank. Graag gedaan. Opnieuw zijn er ontwikkelingen in het Joint Strike Fighter dossier. Gisteravond werd bekend dat het kabinet heeft besloten... de twee testtoestellen die Nederland heeft besteld... voorlopig niet te gaan testen in Den Haag. Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. Dat is raar. Testtoestellen kopen voor heel veel geld... en dan niet ermee gaan vliegen. Wat is er aan de hand? Nou ja, de, de, Nederland zou inderdaad euh, later pas gaan testen. Maar met dat testprogramma in de Verenigde Staten is enorm geschoven. Dat heeft vertraging opgelopen. En daardoor zou Nederland euh, nu al mee kunnen gaan doen... in plaats van later in te, in te stappen in dat testprogramma. Nou ja, het kabinet heeft nu besloten om dat vooral maar niet te doen... in afwachting van een beslissing over de aankoop van een nieuw jachtvliegtuig... als opvolger van de F-16, waar dus de JSF de bekendste kandidaat voor is. Nou ja, euh, ze willen daarmee... Vooral voorkomen dat de indruk wordt gevestigd dat er al wat voorgesorteerd op de aanschaf van de JSF. Ja. Want, nou ja, En dat is dus een, vooral een politieke beslissing. We zouden nu kunnen gaan testen. zou overigens ook extra voor betaald moeten worden. Maar dat zou de indruk kunnen geven dat de keuze voor de JSF eigenlijk al vaststaat. Nou, en verschillende bronnen bevestigden gisteravond. Die indruk wil het kabinet uh, niet wekken. Nee, maar dat voorsorteren is toch al gebeurd? Die testtoestellen zijn toch gekocht? Die testtoestellen zijn gekocht. Maar formeel zouden we ook nog een, uh, een, een ander toestel kunnen gaan, uh, kunnen, kunnen gaan kopen. Uh, concurrenten van, van Saab en van lopen de deuren ook plat bij de Tweede Kamerfracties. En uh, dat voorsorteren, dat, ja, dat verschilt eigenlijk per betrokkenen. Hè? Als het aan de Koninklijke Luchtmacht ligt, wordt het zeker de Joint Strike Fighter... en absoluut niks anders, want daar vinden ze de concurrent helemaal niks. Ook de VVD zit eigenlijk op die lijn, maar de PvdA, de andere regeringspartij... die wil dat juist niet. Dus die wil zeker niet voor, uh, voorsorteren. En vandaar dat ze in het regeerakkoord als compromis hebben afgesproken dat ergens dit jaar een knoop wordt doorgehakt over de opvolging van, de, van het huidige jachtvliegtuig, de F-16. En dan pas moet dus duidelijk worden of het de JSF wordt of niet. Wordt het dan de JSF, kan Nederland alsnog mee gaan doen aan die testfase. Ja, maar mijn indruk was toch, toen ik het bericht hoorde, dat ik dacht van dit is van de baan. Is dat zo um, raar dat je dat dan denkt? Nee, dat is niet raar om te denken. Maar uh, in, in elk geval uh, afgesproken is dat wat er gaat gebeuren, welk toestel het wordt... dat hangt af van de toekomstvisie voor de krijgsmacht die minister uh, Hennis nu aan het schrijven is. Ah. Uh, dat is ook in het regeerakkoord afgesproken. Die toekomstvisie hangt mede af van de beschikbare hoeveelheid geld... En in essentie gaat het er bij die visie om of het kabinet wil dat Nederland uh, straks met dat nieuwe jachtvliegtuig met de grote jongens kan meedoen. Met de Verenigde Staten, met het Verenigd Koninkrijk. Vooraan in de frontlinie bij wijze van spreken of dat Nederland kiest voor een, een bescheidener uh, ambitie. Huiselijk gezegd gaan we de rugdekking verzorgen voor de grote jongens. Nou, en dat, als dat de keuze is... dan kan Nederland ook met minder geavanceerde jachtvliegtuigen toe. Die visie die wordt dus bepalend voor de keuze uh, welk, van welk toestel. En in afwachting van die keuze worden de testtoestellen dus maar niet getest. Nee. Nou, tot slot als je, Jan detail Marcel. De, de landen die meedoen aan het Joint Strike Fighter project... die hebben ergens vorig jaar informeel met elkaar afgesproken... dat ze voortaan van de F-35... 30 spreken, want uh, de JSF die heeft zo'n slechte naam gekregen oh, ja. door vertragingen, door kostenstijgingen. Uh, dus let op, als je ergens F35 hoort, ze bedoelen gewoon de Joint Strike Fighter. Goed. En daar hebben we de twee van van die F35-test en uh, die staan aan de grond. Dus voorlopig. Wilco, dankjewel. Deense kinderen die hebben extra vakantie door ruzie tussen regering en leraren. Zij blij, straks een reportage. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, en dan nog even de soap rond het debat over Marokkanen. Of, zoals de PVV het noemt, het Marokkanenprobleem. Gisteravond moest in de Tweede Kamer eindeloos worden gewacht. of dit omstreden debat wel of niet zou doorgaan. De PVV wilde uitstel, maar ging na een hoofdelijke stemming eh, toch door, dat debat dan. Ik ga erover praten met Isa Zansen. Hij is voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u. Um een goede indruk gekregen van wat daar gisteravond gezegd is tijdens het debat? Ik heb het uh, gisteren gevolgd, ja. Ja, en wat vond u ervan? Een uh, belachelijke vertoning. Ja, Helaas uh, is onze kamer, uh, Tweede Kamer gebruikt voor zo'n uh, uh, ritueel dansje... die eigenlijk niks voorstelt en de uh, burger uh, geen stap vooruit helpt. Ja. Wa waarom vond u het een ritueel dansje en niet meer? De problemen waarmee de Marokkaanse jeugdigen met name te maken hebben al uh, jarenlang bekend zijn. En die zijn, uh, ja, dat, dat, dat staat in verschillende rapporten, het staat in verschillende onderzoeken beschreven en, en, en goed geanalyseerd. En het ontbreekt uh, een beetje aan daadkracht om daar uh, oplossingen voor te bedenken. En gisteren was het gewoon een ritueeltje nog een keer benoemen. Uh, Marokkanen beschen en geen oplossingen aandragen. Ah. Ik heb gisteren geen enkel zinnige oplossing gehoord van de vragers van dit debat. Ja, nou zei uh, PVV-leder uh, Gert Wilde eigenlijk het, hetzelfde. Hij was ook teleurgesteld over het debat dat hij trouwens wel historisch noemde. Hij vond ook dat de rest uh, niet mee wilde en ook niet mee wilde denken en niet mee wilde praten. Had hij gelijk? Ah. Nou goed, iedereen heeft een beetje meegepraat. Uh, uh, uh, iemand die een debat, uh, of tenminste een, een partij die het debat aanvraagt... daar verwacht je van dat ze uh, werkbare oplossingen uh, kunnen bedenken... of in ieder geval aandragen. Dat doen ze geen zins. Geen enkele oplossing die ze aandragen is, uh, is, is werkbaar. Alles wat ze, wat ze roepen, dat zijn gewoon maatregelen... die nu al genomen kunnen worden en dat betreft... Alleen maar criminelen die, uh, die uh, de boel hier verzikken in Nederland. Daarvoor zeggen we met z'n allen. Geen enkel twijfel daarover. Iedereen zegt, die criminelen die de boel verzikken, die moet je gewoon aanpakken. Dat is een zaak van justitie, een zaak van de politie. Ja. Daarvoor hebben we geen uh, debat met de minister van Integratie. Nee, daar is iedereen het ook Longe. wel over eens. Hè, dat het met die, die groep, die bepaalde groep binnen de uh, Marokkaanse gemeenschap, die jongens, dat het daar niet goed mee gaat. Is het dan wel goed dat het dan nog wel weer eens wordt benoemd? Nou, uh, uh, dat, dat, dat dat specifiek benoemd moet worden in de juiste proporties is zeker, is zeker niet er is niks mis mee. Alleen waar het nu om gaat is dat er een hele bevolkingsgroep afgezet wordt als zeende een veroorzakende, een een, een, een, een probleemveroorzakende groep. En dat is, uh, uh, uh, dat is zeker niet waar. Dat is gewoon feitelijk onjuist. Het is gewoon uh, een kwestie van Marokkanen-bessen En ook nog eens een, een stapje eroverheen doen door de islam erbij te betrekken en net te doen alsof hun religie daarmee de oorzaak is van die problemen. En dat is dat is toch uh, ja dat is dat is dat is een, een debat die uh, weldenkende mensen niet zou kunnen voeren uh, van de kamerleden van onze uh, van mensen die ons vertegenwoordigen verwachten we uh, zinnige discussies die uh, uh, het doel hebben om uh, oplossingen aan te dragen. En ja, dat maar, zie je helaas niet. Nee, uh, maar, wat, helemaal... maar als ik u even mag onderbreek... wat had u dan wel graag willen horen... over die bepaalde groep waar, waarmee het niet goed gaat? Wat, wat hadden ze kunnen zeggen gisteravond? Nou goed, problemen benoemen... dat is nu niet meer aan de orde, want nee. die kennen we. Dus dat betekent dat je met een zinnige analyse komt. Een zinnige analyse dat betekent dat je... Uh, de, uh, de statistieken een beetje overstijgt. Niet alleen blijft haken bij statistieken... maar dat je denkt van... hier komt het door, of dit, zijn dit is een, een, een zinnige analyse... en dit zijn werkbare oplossingen, want als we deze oplossingen uh, gebruiken of uh, handhaven uh, of implementeren, dan betekent dat dat deze problemen weggenomen gaan worden. Wat gebeurt er nu, is dat er alleen maar extra problemen erbij uh, worden geroepen, of tenminste met dit debat veroorzaak je eerder problemen en je veroorzaakt heel veel schade aan desbetreffende de bevolkingsgroep en met name diegenen die er niks mee te maken hebben, want laten we eerlijk zijn, de, de meerderheid van de Marokkanen die hier wonen of in, in de afgelopen jaren hier gewoond hebben, veroorzaken geen problemen. Het is dus een, een, een, een groot ...als minderheid. En helaas hebben we er allemaal last van. Maar dat is dus een zaak van de politie en justitie in het in, in, in, primair. En daar waar we zaken moeten voorkomen, dan zijn we met z'n allen aan zet. Dus de overheid, maar ook de maatschappelijke organisaties om daar iets aan te doen. En in dit trant moeten we zo'n zo discussie gaan voeren. En niet uh, de, onze Tweede Kamer disqualificeren tot een podium voor uh, beschen en, uh, en schreeuwen en geen op oplossingen dragen. Dat is jammer dat uh, onze Tweede Kamer daarvoor gebruikt wordt. Voorzitter van het samenwerkingsverband van Mar Afrikaanse Nederlanders Aisha Zansen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen informatie. het is niet zoveel op vrijdag. John Houka. Nee, inderdaad. Richting Amsterdam op de A8. Twee kilometer van knoppend Koenplein op de A9. Richting Amstelveen staat twee kilometer bij Badhoevedorp. En ietsje langer is de viel op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen amstvoort Vathorst en Leusden drie kilometer. En probleem bij de sporenwegen. Want door een overwegstoring rijden er tussen Zolle en Meppel geen treinen. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Het is tien voor half negen. In Denemarken zijn alle basisscholen al een hele week dicht... vanwege vastgelopen CAO-onderhandelingen. De regering vindt dat Deense kinderen te weinig leren... en wil daarom dat leraren meer uren voor de klas staan. Omdat leraren daarmee weigeren in te stemmen... is hen de toegang tot hun school ontzegd. Correspondent Rolien Kreton was bij een lerarendemonstratie in Kopenhagen. Waarom zitten Deense leerlingen zo weinig in de klas? In Denemarken vinden we het heel belangrijk dat kinderen kinderen moeten zijn. Dat ze kunnen spelen. Maar de, de regering vindt dat ze veel langer in de klas moeten zitten. En dat betekent ook dat u langer moet onderwijzen. We moeten onderwijzen uiteindelijk ontwikkelen. En dat geeft ons ook wat extra tijd. We ontwikkelen de lessen voortdurend. We kijken naar de samenleving, wat er verandert. En dat nemen we mee in de lessen. En dat kost veel voorbereiding. Als kinderen, zegt hij, de hele dag op school moeten zitten... dan wordt school een opslagplaats voor kinderen. De regering heeft het ook over internationale... Hè? Denemarken blijft achter. Denemarken mag niet achterblijven bij andere Europese landen. Maar het is belangrijk dat we de Deense manier van onderwijzen behouden. We willen geen kleine robotten die eh, acht uur per dag naar school gaan eh, om eh, te studeren. Alle basisscholen in Denemarken zijn dicht... En wat doe je dan als ouder? Meenemen naar het werk, grootouders inschakelen, dat ligt het meest voor de hand. Maar er zijn ook veel mensen die voor de ijswinkel kiezen. Er staat een lange rij, hier een vader met drie meisjes, allemaal een ijsje in de hand. Wat vindt u van deze hele situatie? Ja, ze vullen sympathie van Lea. Maar hoeveel is met die leren zijn vierde haar? Hij heeft begrip, zegt hij, voor de Deense onderwijzers. Uh, ze doen het goed. En uh, het is niet redelijk dat de regering ze dwingt om langer op school te blijven. Ik gaat bij die Jim van, ik heb iets meer weet ik. En ze gaan ook alle drie uh, mee naar het werk. Wat doet u? Ja, kok. Hij is kok in een restaurant. En mee naar het werk, is dat geen chaos met drie kinderen? Dus die zijn er even en hoor. Kijk eens naar de tv in de keuken. En, uh, hoe lang willen jullie vrij hebben? Drie weken lijkt ze wel gepast. En u, wat vindt u? Dat ziet hij duidelijk niet zitten. Veel Deense ouders zitten nu dus met de handen in het haar. Het kroost zit thuis vanwege de ruzie dus tussen de leraren en de regering. En een oplossing is nog niet in zicht. Stronger Than Me heet het. Het is van Amy Winehouse. Just be stronger than me. You've been here seven years Stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger. Than me. En Remmers is vanochtend in Friesland, heeft het over trekvogels, weidevogels, die in de problemen zitten vanwege de droogte. En nu, Maino, ben je bij een betrokken boer. Bij Jochem de Vries, die met de blauwe overal en de handen in de zakken naast de koeienstal staat. Ja, het is droog op het land. Ja, het is heel erg droog. Je krijgt de tranen in de ogen wanneer je de vogels ziet op het moment. Ja, ze hebben uh, ja, te weinig voedsel. En dus is er door de vogelwacht een oproep gedaan. Ja, vogelwacht, nou ja, ik, heb, ik ben eigenlijk zelf, euh, zelf op het idee gekomen. Van, euh, nou ja, je ziet die kieven de zitten waar ze niet hoort te zitten. En dat doen ze niet voor niks natuurlijk. Ja, omdat er echt te weinig... Wat zijn de maatregelen? Want jullie hebben eigenlijk vanochtend al verteld... Eddie de Boer en Renat Algraaf van de BFWV... Euh, de bond voor de Friese vogelwacht om ijsbanen onder water te zetten. Toch weer hè? vocht in het, in het land te brengen. En nog een aantal andere maatregelen. Ja, klopt. En een van de maatregelen is... wat we, wat we hier zien, is het land eerder omploegen. Uh, vooral boeren die maisplanten, ja, die moeten toch eind april uh, gaan ze Zullen ze het nu eerder doen, dan uh, komt het voedsel voor uh, de kiewieten... en de gruttels komt boven. En ja, maak je de vogels in ieder geval wat makkelijker. Zijn die insecten en beestjes weggekropen? Nou ja, weggekropen. Als de bovengrond bevroren is, dan, dan kruipen ze inderdaad dieper weg. Bovendien kunnen de vogels door die bevroren grond er niet bijkomen. Dus ja, door dat los te maken, maak je het de vogels makkelijker... en zorg je dat ze weer eten kunnen krijgen. Doen de Friese boeren en mee? En doen ze niet mee, maar er zijn wel... Uh, je ziet hier het goede voorbeeld. Er zijn wel uh, genoeg boeren die uh, mee willen werken. Ja. Absoluut. Want ik kan me wel voorstellen uh, dat, uh, dat het gevolg heeft voor uw bedrijfsvoering. Nou, Ik hoop het niet, maar dat kun je nu nog niet overzien. Nee. Maar als je eerder gaat ploegen en zo, wat, wat... Nou, ik hoop dat het geen risico's met zich meebrengt. Uh, wat kan het risico zijn? Nou, Misschien dichtslempen, maar ik... ik Dicht, Dicht? Dichtslempen bij heel veel regenval. Dichtslempen? Ja, dichtslempen bij heel veel regenval, maar ik, ik denk dat dat wel meevalt. Ja. ja, dus dan, dan, ja, dan iets eerder de, uh, het weiland op... En, Hebt u het al gedaan ook, al eerder gaan ploegen? Eerdere jaren? Ja? Vorige jaren? Zij, nou nee, wat, wat, wat, wat zijn uw vragen? Bent u al het land op geweest? Ja, ja vorige week zijn we al begonnen te ploegen, ja. Nou, zie je dan ook meteen dat de dieren erop afkomen? Ja, maar minder dan ik had gehoopt. Ze zijn hier echt weggetrokken. Ja, het, het, het, het zijn kleine beetjes om de dieren wat te helpen. Ja, het zijn kleine beetjes en alles wat we kunnen doen, dat, dat proberen we ook. Want het is wel een heel bijzonder voorjaar op deze manier. En dat, ja... Het is er vijftig jaar ook niet voorgekomen zo extreem. Dus ja, we hebben de ervaring natuurlijk ook niet 100% hoe we ermee om moeten gaan. Maar we proberen alles voor de weidevogels te doen. Terwijl we de grutto's horen. Hier zitten ze ook. Daar zijn ze. Mijn nog immers. Heeft ze gevonden. De boer ploegde uh, nog even niet voort. U hoort daar straks meer over. Na half negen hebben we het maar weer eens over de Vira. Die rijdt dit jaar misschien helemaal niet meer. Staatssecretaris Mansveld baalt van de problemen met deze hoge snelheidstrein. Ik kan u zeggen dat ook ik een aantal woorden heb gebruikt... die in deze zaal niet gebruikt mogen worden. En nu zijn er een aantal Kamerleden op bezoek bij de bouwer van de Vira. Wat zij daar meemaken hoort u zo dadelijk.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 Half negen geweest. Het is tijd voor het NOS-journaal. door Megens is hier. In de top van de Rabobank is de sfeer een tijdje verziekt geweest... door een ruzie tussen voorzitter Moerland en financieel bestuurder Brugink. De twee lagen met elkaar in de clinch over het ontslag... van collega-bestuurder Silvis eind januari, schrijft het Financiële Dagblad. Ook het Libor-renteschandaal waarbij de Rabo is betrokken... zou een rol hebben gespeeld bij de ruzie. President-commissaris Koopmans noemt de beschrijving van de ontwikkelingen... in de top van de bank en de toezichtsgerelateerde dossiers... grotendeels herkenbaar, maar de raad van bestuur... functioneert volgens hem intussen weer naar tevredenheid. De Nederlandse spoorwegen gaan waarschijnlijk tientallen miljoenen bezuinigen. De FNV is bang dat die bezuinigingen ten koste gaan van honderden banen. Maar volgens de spoorwegen is elk getal uit de lucht gegrepen... Volgens een adviesbureau dat is ingehuurd door de NS-directie... kan er de komende jaren maximaal 100 miljoen euro worden bezuinigd. Bij ondersteunende functies zou 30% van de kosten kunnen worden geschrapt. Plannen moeten nog worden uitgewerkt. En de gevolgen voor het personeel zouden in een later stadium pas duidelijk worden. Veel woningcorporaties kunnen de extra huurverhoging... voor mensen met een hoger inkomen niet doorvoeren... omdat ze de salarisgegevens niet krijgen van de Belastingdienst... zeggen de corporaties en de koepel Edes tegen de NOS. Corporaties hebben de loongegevens nodig... voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Maar bij de Belastingdienst ontbreekt die informatie... van veel huurders of adressen. Minister Blok wil met de inkomensafhankelijke huurverhoging... zogenoemde scheefhuurders stimuleren om een huis te kopen. En door de aanhoudende kou in Nederland zijn er nog nauwelijks vlinders te zien. Volgens natuurbericht.nl zijn er vorige maand 75% minder dagvlinders geteld dan gemiddeld. Sommige vlindersoorten, zoals de dagbouwoog, de Atalanta en het bonte zandoogje, zijn nog helemaal niet gezien. De enige twee soorten die tijdens de paar warmere dagen in maart veel zijn gezien. zijn de kleine vos en de citroenvlinder. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weerplaza.nl wolkenvelden voeren op veel plaatsen vandaag de boventoon, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt ook wel af en toe en de kans daarop is het grootst in het noorden van het land. De temperaturen lopen vanmiddag op naar 6 of 7 graden. Er staat een gemene noordoostenwind, kracht 4 tot 6. 6 is dan bij de kust en die maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Die krachtige wind gaat geleidelijk aan wel afnemen en in het weekende is het een stuk rustiger. Er is ook meer ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een graad of acht. Daarmee is het al een stuk vriendelijker. En na het weekende gaat voorzichtig de temperatuur verder omhoog. Eerst naar 10 plus en later misschien zelfs nog wel naar iets hogere waarden. Maar vooral in het midden van de week is het tamelijk wisselvallig. Minder zon en een grotere kans op regen. Verkeersinformatie is er niet veel, maar wel wat, John Hoka. Ja, een korte file op de A8 richting Amsterdam... bij Knopend 2 kilometer. Het A9 richting Amstelveen, 2 kilometer bij Knopend Battenverdorp. En op de A28 richting Utrecht staat 3 kilometer bij Amersfoort. Er probleem bij de sporenwegen... want tussen Meppel en Steenwijk rijden geen treinen... want de bovenleiding is daar beschadigd... en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. John Hoka, dankjewel. We gaan maar eens kijken in de Centraal-Afrikaanse Republiek... want daar gaat het helemaal niet.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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wilt u burgemeester worden, dan moet u wel crisisbestendig zijn. En dat zijn burgemeesters nu niet, vindt minister Opstelten van Veiligheid. Daarover hoort u zo dadelijk meer. Eerst over de Vira, Want reizigers dus op het traject Brussel-Amsterdam weten er alles van. Want die hoge snelheidstrein stond de afgelopen maanden gelijk aan vertraging. En nog meer vertraging. De treinen rijden op dit moment niet en er wordt onderzocht wat het mankement is. Zo dadelijk krijgen Tweede Kamerleden op een rangeerterrein in Amsterdam... waar de treinen staan tekst en uitleg over de problemen. En onderweg daar naartoe is Betty de Boer, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wilt u daar straks te weten komen? Uh, ik wil eigenlijk weten wat, wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand met de treinen die dus uh, eigenlijk maar vier tot zes weken hebben gereden? En waarom duurt het ook zo lang? En als ik vanmorgen ook de Telegraaf moet lees, waarom duurt het misschien nog langer voordat die treinen eigenlijk weer in gebruik kunnen worden genomen. Ja, want de Telegraaf schrijft vanochtend dat de Vira waarschijnlijk niet voor 2014 terugkeert. Wat weet u daarvan? Uh, Daar laat ik me vanochtend graag over informeren. Ze uh, zijn sinds december al uit de relatie. En moet het meer dan een jaar duren... Hè, voordat deze treinen weer gerepareerd en wel op de rails kunnen rijden? Ja. Ik vind dat erg lang duren, want in die tijd kun je zo ongeveer een trein maken volgens mij... Dus ik, ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, dus u zult dat niet zomaar accepteren of ze moeten er hele goede argumenten voor hebben? Nou ja, inderdaad. Wat is er aan de hand? Want is er iets structureels aan de hand? Want als stel dat ze volgende winter weer gaan rijden en niet bestendig zijn tegen het winterweer, dan staan ze onmiddellijk weer uh, staan ze stil. Dus uh, ja, en dat is de reden dat we vanochtend met de deskundigen in gesprek gaan en met de NS zelf als Kamerleden om ons te laten informeren wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, nou, ik hoor het al, u heeft een uh, kritische grondhouding. Ja. Maar wat denkt u nou wijzer te worden vanochtend op zo'n rangeerterrein... als u nu aan een stuk staals gaat staan kijken? Nou ja, goed, uh, ze kunnen misschien wel aantonen of uh, laten zien wat er, wat er mis is. Want er is al drie maanden radiostilte. Nou, vanochtend komt dit, uh, dit nieuws eigenlijk naar buiten. En uh, ik vind het te lang duren, want uh, ja, het Rijk heeft een contract met de NS. En de NS heeft met het Rijk afgesproken dat ze de hoge snelheidslijn uh, exploiteren. En een hoge snelheidstrein laten rijden. Ja, en misschien moet de NS dan de keuze maken om niet te kiezen voor de Vira... en die terug te sturen naar Italië, maar een andere trein aan te schaffen. Ja, en u wilt ook horen vanochtend of het inderdaad wel aan die trein ligt. Of dat de NS misschien in gebreken blijft? Nou, dat zou ook nog kunnen. Heeft de NS dus niet goed op het uh, materieel te passen... de tijd dat het op de rails reed, in die paar weken tijd? Nee, dat kan ook nog. Uh, is de NS eigenlijk wel goed in staat om die treinen snel vrij te maken en te houden? Want ook daar schort het aan afgelopen winter. Ja, en wat, als dat zo is en inderdaad die trein, die hoge snelheidstrein, dit jaar niet terugkeert, wat kunnen dan de consequenties zijn? Nou, de consequenties, uh, ja, in het meest gunstigste model gaan die treinen, zeg maar, rondom de zomer keurig rijden. Uh, in het meest ongunstigste model uh, komt de NS afspraken met het Rijk niet naar. En dan zullen wij de consequenties daaruit moeten trekken. Als u je, je overeenkomst niet nakomt, dan moet je die verbreken. En dan moet je misschien wel opnieuw gaan aanbesteden. En dat is het meest ongunstigste scenario. Maar goed, de NS is verantwoordelijk voor die trein. Die heeft deze Vira gekocht. Als Kamerleden gaan wij vandaag kijken wat die aankoop nou precies inhoudt... en hoe het daarmee staat. Maar onze verantwoordelijkheid is om te kijken of de NS zijn contract goed uitvoert. En dat is het laten rijden van een hogesnelheidstrein. En de NS moet nu de keuze maken of dat de Vira is of misschien wel een andere trein. Nou... Mevrouw de Boer, we zijn benieuwd wat u daar te horen krijgt op dat rangeerterrein. Ik ook. En we sturen maar een verslag even, denk ik. Mag die er ja. ook op? Uh, ja, er komen allemaal mensen langs, geloof ik vanochtend. Nou. Dus dat, uh, ja. dan komt die er ook nog wel bij. Ja. Betty de Boer van de VVD, dank u wel. Oké. Okay. Prettige dag. dag. Dag. Dank u, daar. Gaan we naar het COT, het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Die vindt dat burgemeesters bij hun sollicitatie al getest moeten worden op hun crisisbestendigheid. COT-directeur Marco Zanoni zegt dit naar aanleiding van het debat gisteren in de Tweede Kamer. Minister Opstelten van Veiligheid sprak daarover een verplichte veiligheidscursus voor burgemeesters, maar als ze al benoemd zijn. Verslag hebben we Joris van der Kerkhoff. De minister spreekt in de Tweede Kamer. Ik vind in ieder geval elke burgemeester moet gewoon eh, maximaal de geoefend... en eh, maximaal voorbereid eh, eh, aan, de, eh, aan de start eh, beginnen. En de deskundige van het COT reageert. Ik moest, ik moest een beetje lachen en dan niet omdat ik denk dat, uh, uh, dat burgemeesters niet voorbereid moeten worden. Dat moeten ze zeker, dat geldt ook voor hun wethouders, zeker voor de eerste loco... omdat ze toch met crisissituaties te maken kunnen en zullen krijgen... Ik weet alleen niet of een cursus de oplossing is. Dat ze goed voorbereid moeten zijn, daar ben ik het helemaal mee eens. Altijd eerst tijd voor jezelf nemen als burgemeester bij een crisis. Het eerste wat een burgemeester moet doen als hij is gealarmeerd... en het crisiscentrum binnen rent, is een paar minuten nemen om na te denken. Om na te denken, wat heb ik nou net gehoord van politie of brandweer? Wat betekent dat nou? Waar denk ik nou dat voor mij de belangrijke dingen zit? Wat is belangrijk voor de mensen in mijn, in mijn gemeente? Wat kan ik nou toevoegen als het gaat om de impact van die gebeurtenis op de samenleving. Ah, mooi feestje, dag! Vanuit Haren valt een hoop te leren. Wat gezellig! Is dat alles, jongens? Ja. In Haren was, was een bijzondere situatie... met de burgemeester van, van de grote stad, de burgemeester van Groningen. Ik zou zeggen, ik vraag me nog steeds af waar deze burgemeester was... in de weken voor dat het evenement misliep. Welke hulp is toen geboden? De brand in Moedijk... Daar valt ook een hoop uit te leren. Uh, de burgemeester Denis die zal straks een uh, korte verklaring uh, afleggen. Dames en heren, over uh, over tien minuten, om half elf... ...brengt de brandweer een zogenaamde blusdeken aan over de brand. Uh, de burgemeester van, uh, van Moerdijk heeft uiteindelijk uh, steun gekregen van uh, de burgemeester van Breda. Daar is naar buiten toe een beeld ontstaan dat zo'n burgemeester het heeft overgenomen. Um, de werkelijkheid is altijd wat, uh, natuurlijk wat, wat genuanceerder. Maar het beeld was ontstaan, die burgemeester kan het niet aan. Het wordt groter. En dan is het gewoon een regeling dat je kunt zeggen... nou trek ik het naar me toe. Dat is gewoon een wettelijke regeling. Of iemand nou goed doet of niet. Als je denkt, dit raakt de hele regio... dan heeft die grote burgemeester gewoon een rol. En ook een ervaren burgemeester als de burgemeester van Alfa aan de Rijn... na de schietpartij kon advies gebruiken. We zijn een dag na de grote ramp die... Al van der Rijn heeft getroffen. Ook, ook voor een ervaren burgemeester overleg over specifieke kwesties... over bijvoorbeeld hoe ga ik nu om met de familie van zo'n uh, zo dader... van Tristan in dit geval. Um, bel met de burgemeester van Apeldoorn hoe hij dat heeft gedaan... met de familie van, uh, uh, van, van Tatus daar. En daaruit volgt een advies aan een gemeenteraad bij het aannemen van een burgemeester. Een, een basiscursus voor burgemeesters is wat ons betreft uh, niet nodig. Goed voorbereid zijn, wel. Niet zes maanden of een jaar wachten voor je eerste cursus. Doe dat zo snel mogelijk. En ik zou het nog steviger willen zeggen. Hou er rekening mee bij de selectie van burgemeesters aan de voorkant. Kijk of ze wat cri crisisproef zijn. Kijk of ze dat soort situaties aankunnen. Want dat wordt steeds belangrijker. Alles. Marco Zanoni van het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Hopen na negen uur de belastingdiensten spreken. Woningcorporaties zeggen namelijk dat ze geen inkomensgegevens krijgen... en dat daardoor het scheefhuren blijft bestaan. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien... en s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Bijna twee weken nadat de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek werd verdreven... verslechtert de situatie in het land met de dag. Inwoners van de hoofdstad Bangui hebben dringend hulp nodig, zegt de VN. Ondanks de chaotische situatie in het land zitten er wel een aantal internationale hulporganisaties, waaronder artsen zonder grenzen. Ellen van der Velde bijvoorbeeld. Zij is van artsen zonder grenzen en is in Bangui. Frau van der Velde, goeiemorgen. Goedemorgen. Betekent het feit dat het instabiel is daar in het land, dat het ook met de gezondheidszorg niet goed gesteld is? Uh, ja, dat kun je zeker toestellen. Het uh, was... Uh... Met de gezondheidszorg in het land uh, al voor deze staatsgreep niet uh, heel goed gesteld. Het hele systeem van gezondheidszorg is uitermate zwak. Maar uh, met de onveiligheid die uh, is ontstaan in, uh, in diverse plaatsen zijn heel veel van de werknemers van de, van de ziekenhuis, dus de dokters, de, de, de verpleegsters, zijn gevlucht. En, uh, en ook op veel plekken zijn, zijn medicijnen verdwenen. Uh, gestolen of, uh, of ja, uh, geplunderd uh, op sommige plekken zelf. Uh -huh. Dus dat heeft wel degelijk het hele systeem verder verzwakt. Ja, wat ziet u om u heen? Ho hoezeer heeft de bevolking te lijden onder de situatie? Uh, nou, de bevolking die, die uh, ondergaat dit eigenlijk tamelijk gelaten. Hè? Dus, dus voor een bepaald deel kun je zeggen dat het gewone leven zich ook weer herpakt. Uh, maar op het moment dat je, dat je hulp nodig hebt, dat je ziek bent en naar een, naar een kliniek gaat... en daar dan vindt dat er geen medicijnen zijn of onvoldoende personeel... Ja, dan merk je het dus, uh, dus echt dat je niet de zorg kunt krijgen die je nodig hebt. Ja, het ontbreekt dus aan, aan basisbehoeften, maar uh, u ziet niet veel, heel veel geweld om u heen? Uh, nou, er is veel geweld geweest. Hè? De staatsgreep zelf uh, was, uh, daar, is, uh, daar is flink uh, gevochten hier in de, ook in de, in de hoofdstad in Bangui... Uh, gelukkig is het sinds die tijd wel wat rustiger geworden. Al horen we nog wel vrijwel elke avond veel uh, schieten, doorgaans in de lucht. Dus, uh, dus het is geweld aan zich dat, uh, dat er van mensen, uh, dat de ene partij op de andere schiet, dat is er niet. Uh, maar het is natuurlijk wel intimiderend. Ja, hoe is de situatie buiten hier in het binnenland? Uh, in het binnenland is het uh, uh, wat rustiger qua, qua, qua schieten in de lucht. Uh, maar daar is in feite het hele systeem nog veel zwakker dan hier in de hoofdstad. Uh, dus uh, daar zijn ook mensen die, uh, die door, uh, sinds de overname door de rebellen uit hun dorp uh, of steden zijn gevlucht, die zich nog altijd in de bossen rondom hun, uh, uh, hun woonplaatsen bevinden. En die dus onder hele moeilijke omstandigheden leven op dit moment. Nou, het is daar natuurlijk al, al jaren chaos hè, met rebellen en regeringen die steeds weer een koeps plegen. Uh, merkt u nu dat de situatie nu echt verslechtert? Nou ja, kijk, er was in de afgelopen jaren een zekere stabiliteit ontstaan. En, en, en die was op een op een laag niveau. Uh, met altijd inderdaad de dreiging van verdere uh, straatgrepen en andere onrust. Uh, maar die, die, die relatieve stabiliteit die is nu natuurlijk nog verder onderuit gehaald. En, en toch al zwakke systemen, zoals het gezondheidszorgsysteem, nog verder verzwakt. Ja. Kunt u nog wat doen? Kunt u werken? Ja, we hebben op dit moment uh, acht verschillende projecten op verschillende plekken in het land. En die zijn alle acht, uh, ondanks de omstandigheden, ook tijdens de staatsgreep uh, operationeel gebleven. We hebben op een aantal plekken hebben we de, uh, het aantal satellietklinieken wat we bezoeken wat moeten beperken. Of tijdelijk zijn we daar even niet heen gegaan. Maar dat gaan we nu ook allemaal weer, uh, weer opstarten. En uh, met, uh, met de vervoersmiddelen die we nog hebben, want er is ook bij ons uh, helaas een aantal uh, voertuigen gestolen in deze periode, uh, maar kunnen we toch uh, de voorraden uh, richting de klinieken weer, uh, weer aanvullen. En, uh, en dat gaan we dus ook aan het doen. Ja, maar alle gewapende strijders laten u wel met rust. Ja, ze laten ons met rust hebben. We zijn geen partij in dit conflict en dat is op zich uh, voor iedereen uh, uh, duidelijk. Uh, het is alleen wel zo dat het hoge niveau van, uh, van criminaliteit, wat, uh, wat dit soort situaties met zich meebrengt, ja, dat betreft ook ons. Ja. Dus, uh, dus in die zin zijn we wel uh, ook het doelwit geweest van, uh, van overvallers. Ellen van der Velde van Artsen zonder grenzen in Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hartelijk dank en sterkte met uw werk. Dank u wel. Dank u wel. Verkeersinformatie bij de ABB. John Hokka. Fiel is op de A8 richting Amsterdam. Twee kilometer verknopen het Koenplein. Op de A9 richting Amstelveen ook twee kilometer bij op De A28 naar Utrecht. Daar staat drie kilometer bij Amersfoort. En problemen bij de sporenwegen. Want tussen Meppel en Steenwijk rijden geen treinen. Want de bovenleiding is daar beschadigd. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Ooster. Ellen Sebastian, I want the world to stop, Hoor u. Gaan we weer naar Mino Remmers in Friesland, want de natuur is van slag. De winter duurt veel te lang, de weidevogels hebben daar last van. Iedereen doet zijn best wel voor die vogels, maar ja, wat kan een boer bijvoorbeeld doen, Maino? En dan zit hij ook nog met een stal vol zaggerijnige koeien. <laughs> Ik weet niet of ze... Zijn ze zaggerijnige koeien? Nee, maar mij niet. <laughs> oh, die willen nou, toch naar buiten? Het... Ja, ze willen wel naar buiten. We ja. hadden eigenlijk al lang naar buiten gemoeten. Jochem de Vries bij zijn bedrijf zijn, we. Jochem en Coba de Vries hebben een bedrijf in buurt. Niet zo heel erg ver van sneek, zitten we af. Maar ah, ze waren al lang buiten geweest anders. Ja, vorig jaar waren ze 28 maart zijn ze naar buiten gegaan. Het gras is nog, heeft nog helemaal niks, hè? Er staat helemaal geen gras. Het is allemaal dood wat er op het land staat. Zijn er veel boeren die meedoen met jullie oproep om ook wat te doen aan de weidevogels? Eerder gaan ploegen. Ja, er zijn zeker boeren die uh, eerder gaan ploegen. En daar uh, zien we hier het voorbeeld van. En daar zijn we uh, onderweg, uh, toen we hierheen reden waar ze ook aan het ploegen. Dus er zijn wel boeren die er uh, aan meewerken, absoluut. Ja. Eddie, de boer zit van de Vogelwachten. En we hebben volgend geleerd, zittend in een uh, vogelhut. Kijkend naar de, de, de, de, de vogels die voor ons aan mee ontwaakten. Ja, dat er ontzettend veel in Friesland vogelaars zijn. Vogelliefhebbers, het is hier ook een, een, een echte liefhebberij. Is, uh, ja, het, het gaat echt slecht met die dieren. In die zin dat er veel te weinig voedsel is. En er zijn boeren die plasdrasgebieden aanleggen. Extra waterrijke gebieden. Krijg je daar nog een subsidie voor? Ja, zeker. Daar krijg je een subsidie voor. En uh, er is nu ook weer een oproep. Uh, er is nu een extra mogelijkheid door de provincie geschapen om nu op dit moment extra plaatsdrasgebieden aan te leggen. Voor... Water op het land zetten? Water op het land. Zetten. Krijg je daarvoor? In de Greppels, ja, het is uh, ergens een vergoeding... volgens mij rond de 1500 euro voor een hectare. Maar precies weet ik dat niet. Maar. Jullie doen er niet aan mee, hè? Nee, nee, nee. Wij, wij moeten het echt van ons melkvee hebben. en uh, Dan past dat niet. Maar de vogels zijn wel hartstikke welkom, bij jongens. Ja. Heb je er ook wat aan, aan die vogels? Nou, daar hebben we. Ja, ik niet ervan. Heel erg. Dat is het eigenlijk? Ja. Ja, ik ben helemaal gek. Want je hart begint snel te slaan wanneer die vogels in je land zijn. Ja, en daarom ook eerder gaan ploegen, zodat er wat beestjes boven de grond komen? Dat hoop je. Je hoopt er iets, iets aan te kunnen doen op deze manier. Maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen... het is een beetje een dilemma, want de bedrijfsvoering daar gaat het ook om. Als er gemaaid moet worden, moet er op een gegeven moment gemaaid worden. Ja, nou, je, we kunnen het wel eens iets uitstellen wanneer er nog, nog, nog nesten in het land liggen. Dan, dan doen we het later, maar er ja, zal een keer gemaaid moeten worden. Het is trouwens nog mogelijk om de Grotto's te volgen. Er zijn er een paar gezenderd. Ja, er zijn vijftiental uh, uh, grotto's gezenderd. En die, uh, die kun je volgen via een, uh, een uh, site van de Leeuwarden Courant. En daar zijn ze te volgen waar ze op dit moment zitten. En hier vlak in de buurt was uh, van een week een grutto. Ja. Er is ook nog een, een ander iemand gezenderd, dat ben ik. En ik ben ook te volgen op het weblog waar wij een prachtige foto hebben staan op nos.nl. Het NOS Radio in Journaal Media Overzicht. Met Roon Raymond Serré. Zo, oh, dat is waar <laughs> bijna Roon Raymond Serré, kom op. De hoge snelheidslijn 4 gaat vrijwel zeker dit jaar niet meer rijden. Mogelijk wordt het pas april volgend jaar. Dat zeggen diverse bronnen binnen de NS tegen de Telegraaf. Het lek bij de Italiaanse snelle trein is nog steeds niet boven. Zou president-directeur Bert Meerstad van de NS aan de Tweede Kamerleden laten weten, schrijft de Telegraaf. Zojuist hoorde u VVD's de boer die pessimistisch is over de trein. En ook Lisbeth van Tongeren van GroenLinks is duidelijk over wat er nu moet gebeuren. Ik denk uh, uithuilen en opnieuw beginnen ligt er nu. Het is uh, 13 jaar verblastingverspilling... Uh, en 13 jaar nog steeds geen rijdende trein voor de reiziger. Het is een complete FIRA-fail. En die beslissing of die ooit nog gaat rijden dit jaar wordt uitgesteld. FIRA maakte zijn eerste rit, december 2012... maar werd al na een maand aan de kant gezet... omdat de trein allerlei storingen vertoonde. Kamerleden worden vandaag bijgepraat over de FIRA... tijdens een werkbezoek aan de werkplaats in de Watergraafsmeer. De internationale zwemfederatie FINA wil niet dat... Armstrong, Armstrong weer de wedstrijdsport gaat doen. Zeker niet zwemmen, dat staat in de Britse krant The Guardian. Lance Armstrong wilde meedoen aan een kampioenschap zwemmen in Texas. Volgens de federatie geldt een levenslange schorsing... voor elk competitief sportevenement. Daarom heeft de FINA een brief geschreven aan de US Masters Swimming... met het verzoek om hem niet toe te laten, zoals te lezen op de website van de federatie. Armstrong wilde meedoen aan drie verschillende afstanden freestyle zwemmen... in zijn woonplaats Austin. Het is de Amerikaanse autoriteiten na twee jaar eindelijk gelukt om uniek beeldmateriaal van de moordenaar van Martin Luther King, James Earl Ray, af te spelen. Dat lukte eerder niet, omdat het erg lastig bleek tapes uit die tijd door oude filmtechnologieën nu nog af te spelen. Verschillende media, waaronder de BBC, laten het filmpje nu dus wel zien op de website. Het materiaal is van de in het inhechtenis nemen van Ray door de openbaar aanklager a law enforcement officer stands over the accused James Earl Ray and reads him his rights. Everyone, you have the right to remain silent. Can anything you say can you, you in court of law. It's July 1968, three months after Martin Luther King's assassination. James Earl Ray has just been extradited back to the US de openbare aanklager leest Ray zijn rechten voor. En dat terwijl de moordenaar een beetje gebogen zit in een vliegtuig... dat hem terugbracht naar de Verenigde Staten. James Earl Ray was naar Engeland gevlucht. Martin Luther King werd op 39-jarige leeftijd neergeschoten in Memphis. En zo dadelijk na negen uur hoort u over het Sociaal Akkoord. De verschillende partijen zijn weer eens zichtbaar vandaag. Hoort u zo meer over. Vandaag in... vrijdagmiddag!